Mijn buurmeisje is mijn grote vriendin En ze heeft een tuin en daar spelen we in Dat ik vadertje was en zijn moedertje was Of ik lag zogenaamd ziek in het gras En zij was de dokter die mij onderzocht Of wij hadden samen een zeilboot gekocht Nu is er een meisje bij haar op bezoek Ja, die ken ik ook wel, die woont om de hoek nu spelen die twee en ik mag er niet bij. Die dutten hebben geheimen voor mij. En ik ben alleen en ik sta bij de heg. En ik hoop dat mijn buurmeisje hoort wat ik zeg. Rotmeid, rotmeid, heb je bezoek. Rotmeid, rotmeid, pis in je broek. Rotmeid, rotmeid, krijg pijn in je kies. zal je poppen met de stomme. Drol in je speelgoedservies Die twee doen net alsof ik ze niet roep Die kletsen maar door en ze vreten maar snoep Mijn buurmeisje heeft het nu vast over mij En daar komt verdorie haar moeder erbij Dus nu moet ik maken dat ik hem smeer Maar op veilige afstand roep ik nog een keer Rotmeid, rotmeid, heb je bezoek Rotmeid, rotmeid, pis in je broek Rotmeid, rotmeid, krijg pijn in je kies Ik zal je poppen met de stomme koppen op zolder verstoppen Ik poep een drol in je speelgoedservies